9 uur, Joboot met het NOS-journaal. President Bashir van Soudan is aangekomen in de Nigeriaanse hoofdstad Abuja... voor een Afrikaanse top. Mensenrechtengroepen hadden de Nigeriaanse regering opgeroepen... Bashir aan te houden om terecht te staan voor genocide in Darfur. Maar Bashir werd met ceremonieel onthaal verwelkomd. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft al in 2009... een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Soedanese president. Bashir noemt de aanklacht een westerse samenzwering.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 Gepresenteerd door Vincent Belo. Het is dan toch ten lange leste gebeurd, dames en heren. De zomer is in het land. Straks gaan wij naar Rome. Maar niet zomaar op vakantie naar Rome. Wij gaan naar de zelfkant van Rome. Daarvoor gaan wij op zomerkant. Maar eerst gaan we even luisteren naar een...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 Schatje van me, kom eens even lekker jee, Liefie, hoe was het op zwemles vandaag? Heb je weer van de haai gedaan? He? Nee. Hier, neem lekker een visstick. Nee, ik hoef niet. Wil je niet? Ik zit vol. De hamerhaai, dat was een... Kort verhaal, dat is een serie, 1 uh, minuutjes, die staan op de site van het klokhuis www.hetklokhuis.nl. Hamerhij werd overigens gemaakt door Bente Hamel en Niek de Vries. Die 1 minuutjes, dat zijn, daar staan er echt ongelooflijk veel op die site. Het zijn echt leuke, mooie, kleine verhaaltjes. Wij gaan thans op kamp. Althans, Lucas de Rijke gaat op kamp. Ik ben verschrikkelijk blij dat ik niet hoef. Ik ben vroeger. Vaak geweest. En het was niet altijd even leuk, moet ik u zeggen. Ik had natuurlijk heimwee, het eten was vies, je moest afwassen in een koud water. Ik snapte de zin niet zo goed van zo'n kamp en er was ook nog iets anders. En ik dacht eigenlijk dat ik de enige was die dat had. Maar gelukkig, Lucas de Rijken had het ook. En daarom ging hij op kamp, om dat te onderzoeken. De groep. Hoe dat nou werkt in zo'n groep. Hoe die processen verlopen. Lucas ging met Stichting De Petten naar Ameland. Op KAP. Hey, ik zie daar daar. Je ziet het daar. Kan het zien? Een stukje van uh, een hele grote land. We zijn op weg naar Ameland. Een van de kinderen is wat teleurgesteld. Ik had Apeland begrepen, zegt hij. Maar het is gewoon Nederland. En wat ligt dan hier voor eiland naast Ameland? Nederland. Er ligt nog een eiland naast. Tuschelling. Schelling. Gewoon Nederland, maar dan wat verder op zee. En Aan de andere kant dan? Wat voor eiland ligt daar? Nederland. Goed zo. Je hebt goed opgelet bij haar, dus kunnen. Ik, Dankjewel, Vera. Ik? Ja. Ik ga wel. Een vakantiehuis met 46 kinderen. Ah, en nu de hele rij? Wat als je bij Den Helder bent? TV-tans. Dus de T van Schelling. De eerste komt Tessel. Oh ja. Texel. En dan de V van? Tiland. En dan komt weer een T van? Terschelling. Ja, Terschelling. En dan de A van? Ameland. En dan de S van? De A. Actie. Zo, jongens en meisjes, attentie alstublieft. We zijn bij de haven aangekomen. We gaan de boot afmeren. Denk erom dat je bij het afmeren geen armen en benen buiten boord hebt hangen. Geen handen aan de reling, want die zouden dus bekneld kunnen raken. En daar word je niet vrolijk van. We gaan op kamp. We gaan samen eten en samen opstaan. Bij aankomst op het eiland stappen we de bus op. Afschommelen. Een voetbaltafel. En ik zie voetbaltafel. Ik zie stenen. Ik zie toren. Ik zie uh, een schommel. En ik zie een bosjes. En hout. En ik zie een auto. En ik zie doelen. Hey, golfbaan. En ik zie gras. Pingpongtafel. Ik zie gras. Ik zie bomen. En uh, ik zie bussen. Ik zie mensen, ik zie kinderen, <laughs> ik zie... gras. Toen ik dertien was, ging ik samen met honderden kinderen naar Zwitserland. We verbleven in een oude legerkazerne en moesten een sjaaltje om. Het merendeel van de tijd ging op aan groepsformatie. Alle kinderen tegelijkertijd op dezelfde plaats. Ik liep wat verloren, en vond het fijn om op mijn eentje door de gangen te slenteren. Op de achtergrond het gedempte geluid van spelende kinderen. Ik ging met de trap tot boven en keek vanuit een vensterraam neer op de groep beneden. Ik hoopte op die manier overzicht te krijgen. Het is me nooit gelukt en daarom ga ik terug. Kamer. Welk? mij? Ja. één ding zeker, Ik ga niet op het, het. het. stapelbed. Maar er zijn alleen maar, maar stapelbedden. Echt, oh, is de kamer 12? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Slaapt u ook aan deze kant? 15. Je kunt tegenspreken, spreken, maar wij gaan sowieso beslissen. Uh, we dachten de vier oudsten op een kamer. Wie slaapt boven? Ik! Yeah. Yeah. Alle drie? Ja. ja. Dan slaap ik op eentje beneden. ja Deze niet. Deze, deze, deze niet. Deze niet. ze mag wel bij mij slapen. Je ja? mag, mag ook wel bij mij. Even serieus, wie snurkt hier? Ik kan snurken omdat ik wel kouder ben. Ik ook. Ik weet niet. Maar sorry, je hebt geen kussen hè? Sommige twee kussens. <laughs> nee. Mag ik mijn deken en mijn kussen? Nou, die kun je zelf ook wel pakken. Nee. hoor. voor jou? Ben jij klaar? Ja. Yeah. Welke nou, is mijn kussen? Vanavond wordt het leuk. Waarom is het leuk Hij Ga je echt een privékamertje oh, ja, maken? Oh, Alsjeblieft ding. niet. Je nee, pastouwen? Pastouwen? nee, je mag Zit geen privékamertje. Nee. nee. Jullie allemaal kunnen een privékamertje Oh, wacht. Wow. Ik blijf vanavond niet... Ik blijf vannacht niet... Ik ga vannacht... Of, vannacht ga ik niet slapen. Echt ik nee. niet. Ik Nee. Ik hang voornamelijk rond met Wesley en Martijn. Tweelingbroers. Ik ben de oudste van dit groepje. Met Kevin en Jeremy. Ik ben het tweede oudste. En met Terrence en Jarno. Wij zijn kleiner. Wij zijn kleiner. Uh. <laughs> en wij hebben ook <laughs> kleinere tanden. En wij, hebben de en wij hebben kleinere piepies. In een wetenschappelijk artikel staat dat mensen 85% van de tijd nee zeggen tegen hun impulsen. 10% van de tijd zeggen ze ja, nadat ze er even over hebben nagedacht. En slechts 5% van de tijd zeggen ze onmiddellijk ja. Ik krijg het idee dat de verhouding bij deze jongens net iets anders ligt. Oké, okay, allebei nog drie keer. Oké, nee, dat was geen drie keer. Als je bij die grote rondloopt, dan voel ik me soms wel eens klein. Nou, in leven. Jezus Christus. Of in je ja. toilet. Linzen, dat stinkt. Ik voel me een beetje... Nou, als ik bij de grote loop, dan voel ik me een beetje groter. Ik heb ook geen deel bij mijn wat... Ik koos heel Ik heb liever klein zijn, want dan kan je meer dingen doen dan groot zijn. Nee, oh, niet zo. <laughs> en nou, dan heb je volgens mij meer vrienden dan als je groter bent. Ja. Moet je het ruiken? Nee. Ruik maar, niet. Ruik maar gewoon. Thomas heeft ook geroken. Hey. Oh. Nee. Wat is het? Wat Wat is het? dan? is nou van die, van die soort chips. Ja, het? naar nou Doritos. Met je andere kant ruiken. Nee. Ja. Als je groot bent, dan doen de meesten wel eens. Ik ga gewoon um, achteraan lopen. Zo, achter mensen. Als je groot bent, gaan de meesten achteraan lopen. Ik wil het begrijpen. Zien hoe een groep gevormd wordt. Ik, ik wil weten waarom ik verloren loop als er te veel mensen zijn. Maar dat is moeilijk als je er middenin zit. Wat schrijvers op zo'n moment vaak doen, is naar dieren grijpen. Ze gebruiken dieren om iets te vertellen over mensen. Je ziet het in de verhalen van Toon Tellegen en boeken als Reinaard de Vos. Ik gebruik dezelfde omweg en ga op gesprek bij biologen. Ik praat over dieren in de hoop iets te weten te komen over mensen. Apen zijn bij uitstek sociale dieren, dus ik, voor zover ik me kan herinneren... heb ik nooit een aap gezien die niet wil spelen met anderen. De vrouw die je hoort is Lisbeth Sterk. Er is maar een beperkte groep van diersoorten die daadwerkelijk echt groepen maakt. En daar zijn apen er een van. En wij zijn een van die apensoorten die ook bij uitstek sociaal is. We ontmoeten elkaar in Utrecht. Vanuit dieren wordt er vaak objectiever naar gekeken dan bij mensen. Er zit ook veel meer variatie op. En daardoor kun je veel scherper zeggen wat mensen nou eigenlijk doen. Terwijl als ik hem in één keer krijg ik Nou, probeer het eens. Dus. Ja. Op de wei naast de naaste kampplaats spelen de kinderen een spelletje midgetgolf. Dit is, dit is je ene laatste slag. Echt nu, dit is, dit, dit is mijn achtste. En, ditje, het ene laatste. Ja, maar hij blijft. Ja, hij zat! Hij is zat. Nee hoor. Je moet gewoon... Kijk. Je moet hem zo... Wow. Oh, je krijgt bijna Eén? Dat zijn nou drie slagen. De bal moet in zo weinig mogelijk slagen het doel bereiken. Bij het gaatje beginnen de slagen te tellen. toch nog? Als niemand kijkt, slepen ze het balletje richting doel. Kijk, je moet gewoon zo... Het je. Ja, een balletje vliegt buiten een veld en wordt op 10 centimeter van het doel teruggelegd. Want ja, zo ging het. Geen sukkel of mens kan mij nog verslaan met dit. Geef hem maar een pen. Misschien kan ik het wel, hè. Ja, maar... Oh, anderen willen ook. Keihard slaan. Oh, ga je hard, hè. Ja, laat maar, hoor. Het is te moeilijk. Mag ik? Nee, dat is... En ik geef het niet op. Ze meppen 10 keer. En zeggen dat het in vier pogingen kostte. Ik slaap de goede hoogte, maar hij valt ernaast. Is het doel niet in zeven slagen bereikt, dan worden er acht punten genoteerd. Ik maak dit kapot! Nummer 18 is een moeilijke. Er is een kleine schans met daarachter een net. Je moet de juiste snelheid halen en precies in het midden van de baan mikken. Het niet, niet leuk hoor. Terrence mikt, slaat hard. Oh en raakt Wesley in de noten. Ja, dat was vet, grappig. Helemaal in één keer. hè? Is het shit? Ja. Kom maar even op bankjes bankje zitten. Dit zijn hebben van omhoog-video's. Hé, hey, en wat... is. Lens, zeg het nou even. Dit is echt niet grappig. Nee, dit is niet grappig. Toen sloeg ik, kwam bij Wesley in zijn noten. Dat is dus dan ga ik... Er ontstaat een discussie. Wesley denkt dat Terrence hem met opzet in de noten sloeg. Er is een discussie, maar er wordt niet geschopt. Wesley loopt niet weg en Terrence scheldt niemand uit. Om een plaats op te eisen, moet je gedeeltelijk verdwijnen. Wat ego inleveren. En braaf zijn. De huisregels van de Stichting zijn, denk ik allemaal wel bekend. Niet schoppen, niet slaan. Tijdens het eten gaan we niet van tafel. Tenzij de leiding het zegt. Niet uh, andere dringen kapot maken. Als je van buiten naar binnen loopt, stamp je goed je voeten af dat er geen troep binnenkomt. binnen komt. Niet schelden, niet dreigen. Dus morgens blijf je op bed tot acht uur op je slaapkamer. Uh, niet uitdagen. Als je boos bent, dan loop je niet weg. Als je normaal gedraagt, dan is het niet echt uh, zo moeilijk. In de bovenste bak komt het bestek. En de borden worden opgestapeld. Eh... Uh... Van elke tafel komt één leiding toetjes halen. Wie al geweest is, moet even wachten. Pas wanneer iedereen voor de eerste keer geweest is, mag er voor een tweede keer worden aangeschoven. Dat kan een soort afspraak is. dat Jij krijgt dat eerder dan ik. Dan hoef je er niet elke keer maar om te vechten. Dat is een van de manieren waarop je de nadelige effecten van de concurrentie met elkaar kan ja, verhinderen, een beetje eromheen kan gaan. In groep zwak ik mezelf af. Ben ik minder fel. Misschien dat het daarom niet zo goed lukt met mij en groepen? Ik denk dat iedere groepsstructuur op een zekere manier... aan het individu in de groep de mogelijkheid moet bieden... om zichzelf als anders dan anderen te zien. Tom Postmes is hoogleraar sociale psychologie... aan de Universiteit van Groningen. Hij doet onderzoek naar de relatie tussen het individu en de groep. Als jij bijvoorbeeld lid bent van een, van een, van een, van een vrij orthodoxe gelovige gemeenschap of een bepaalde extremistische politieke groepering. Um, dan kan ik jou bijvoorbeeld luitenant maken of sergeant... en jou een bepaalde functie geven in die groep. En dat, geeft dan dat, uh, dat, be geeft, dat bevredigt dat gevoel aan een unieke rol... en een herkenbare positie. En binnen, uh, ja, binnen, binnen, binnen dat kader zijn mensen dus bereid... om op andere aspecten van hun identiteit... Een heleboel prijs te geven. En dan hebben ze niet meer zo'n behoefte aan unieke herkenbaarheid? En dat is eigenlijk heel makkelijk, zou je ze kunnen zeggen. Dat is wat samenlevingen van oudsher altijd hebben gedaan. En dat is ook wat mensen van nature in kleine groepen ook al heel snel doen. Geeft iedereen een eigen functie. Ik denk dat het ingewikkeldste is voor de moderne samenleving om die uh, individuele vrijheid, en die keuzemogelijkheid van het individu, om die te combineren met het gevoel van geborgenheid. We willen niet helemaal opgaan in de groep. We willen erkend worden. Iemand zijn en tegelijkertijd de warmte van de groep voelen. We willen bij valavond samen over het strand lopen en krabben zoeken. Kijk eens! Ah! Dat is een halve. Ook met een schaar. Zie je deze? Janno, wat ga jij doen? Nog een zoeken? Ja, voor jou. Hm. Daar ga ik mee. Kijk. Als je vindt, mag jij hem hebben. Goed? Oké. Okay. Wij zijn in zoverre egoïsten dat uh, de dingen die wij doen... ...moet op een evolutionair termijn, dus op mijn leven, mij wel tot voordeel strekken. Anders kan het nooit uitgeselecteerd worden. Oh, daar wil ik. Oh, nee, daar wil ik. Nee, daar wil ik ook nog Kom op. Door deze poten zijn uitgedroogd. Vind ik vast wel meer. Als altruïsme er alleen maar voor zorgt dat ik er heel slecht aan toe ben... ...altijd, in alle condities... ...houdt het bij mij of bij mijn nakomeling hoogstwaarschijnlijk op. Wow, ik moet nog iets gaan hebben. Oh, kom, nu heb ik drie. Heel veel. Nu heb ik al, nu heb ik al vier scharen. zou ik we nog een hele. Och, nu heb ik vijf scharen. Dat het op termijn voordelig is, betekent niet dat ik niet daadwerkelijk een motivatie heb om aardig te zijn aan anderen. Want hoe het gereguleerd is, is natuurlijk anders dan wat de evolutionaire effecten daarvan zijn. Kijk een dode vogel. Wow, gegeten. Kom, we draaien hem even om. Eww, kijk. Zitten er ook botten in de vogel? Ja. Heel veel. Moet je wel even met het zakje doen. Zol zijn. Kijk eens. Check eens. Check eens. hoor. Uh, zijn schedelpan. op, aan. Zie zijn schedel. Oh ja. Heb ja, die die oogjes eruit gegeten? Maar wat gebeurt er als je wel een schedel vindt? Nou, wat zullen we dan doen? Ding ding! Wat vind jij? Ik zie schelpen. Ja, ik zie ook wel schelpen. Maar uh, wat gaan we doen als we een vinden van een zeehond? Ja, meenemen. Meenemen? Ja. En wat gaan we er dan mee doen? Moet je dan mee... mag ik hem mee naar huis binnen. Mag jij hem dan meenemen als archeoloog? Ja. Maar, maar we zo... gaan eerst voelen hoe koud de Noordzee is. Zullen we rennen? Zullen we rennen? Ja. Niet te hard hoor. Janneke niet zo hard. Het echt de echte Noordzee. Het is echt de Noordzee. De enige die keuzes maken, dat zijn individuen. En de individuen kiezen voor groepen. Op kamp laten we de beslissingen aan iemand anders over. Op mijn dertiende vond ik dat een enge gedachte. Maar nu vind ik het wel fijn... Om mezelf even te vergeten en deel van een groep te worden. Ik zie een toenemend aantal mensen wat ongelukkig is met de vrijheid die ze als individu hebben. Die wijzen dat af, die willen dat niet. Die zoeken geborgenheid. Die zoeken oplossingen die ze samen kunnen verwezenlijken. Kampen Kampenspel op maandag en knutselen op vrijdag. We maken graag deel uit van een groep, omdat de groep beslist. Het is wel redelijk modern dat mensen het gevoel hebben uh, dat zij zelf als individu uh, autonoom allerlei dingen moeten kunnen beslissen en autonoom allerlei dingen moeten vinden, los van die context. Uh, dus in een uh, moderne westerse samenleving word jij als individu verantwoordelijk gemaakt voor een heleboel dingen, inclusief uh, of je gelukkig bent en of je succesvol bent in het leven. En dat zijn uh, voor een deel illusoire uh, uh, uh, aannames die mensen maken over hoeveel macht ze eigenlijk hebben... en hoeveel mogelijkheden ze eigenlijk hebben, los van die omgeving. Wat je ziet in de maatschappij is dat het belang... van hele heldere, duidelijke groepsverbanden die vroeger bestaan hebben... dat die afnemen. Wat daarvoor in de plaats komt, is keuzevrijheid. En dat voelt als vrijheid en individualiteit... Maar binnen die vrijheid en individualiteit zie je dat mensen wel erg mode gevoelig worden. Dus men zoekt naar andere uh, vormen van, van, van, van groepsgedrag, andere vormen van geborgenheid, uh, eigenlijk. En uh, mensen vinden daar nieuwe oplossingen voor. Dus mensen vinden weer stabiele sociale netwerken op Facebook bijvoorbeeld. En die stabiele sociale netwerken op Facebook, die doen mij een bepaalde opzichten wil heel erg denken aan de dorpsgemeenschap zoals je nu de 17e en 18e eeuw had. Dus dat is eigenlijk weer een soort terugkeer naar een, een, een vorm van gemeenschapszin die op een hele andere manier vorm krijgt, hè? natuurlijk gemedieerd via technologie en veel meer op uiterlijk vertoon uh, dan op daadwerkelijk fysiek contact. Maar die desalniettemin in essentie Iets heel erg uh, uh, uh, ja, primair dorpsgemeenschapachtig achter heeft, in de zin van een vast sociaal verband, waarin men toeziet op hoe het met andere leden van, leden van de gemeenschap gaat. Daar ja, je dan in bastard instapt, ligt op het. bij de kraan. Let het nat. Ja, ik ja. ja, ja nu ja. als je tandenborstel. Jij hey, nu, maak ga je Hallo. Wanneer de jongens na het douchen hun slaapkamer binnenwandelen, zien ze dat er shampoo gemorst is op het bed van Jarno. Heeft je shampoo niet gewoon gelekt? Nee, die, Dat is per ongeluk onder, onder nee. je dekens lag. Er ontstaat een discussie over wie en waarom. Ik ben de geide. Die is Ik die... iemand heeft aan mijn shampoo het niet. Lijkt dezelfde. Martijn verdedigt zich. Hallo, maar goh, ik heb dit niet gedaan. Terrence gaat in de tegenaanval. Heb jij hem gedaan, Martijn? Want vanmiddag had hij ook nog met jouw. Uh, ja, tof gespoten. Ja. Een begeleidster ziet erop toe dat het niet uit de hand loopt. Maar jongens, en? daar gaat het nu niet om. En hij dus is zo met zijn show. Dat iedereen kan zeggen wat hij denkt te moeten zeggen. Je zit een beetje voor mij te beschuldigen en dan word ik niet blij mee. Nee, wel met we nog zo niet. Nee! Ja, in de klas nee. nee! Als ik een scherm had, had ik het jullie laten zien. Dat iedereen is uitgeraast en ze als groep verder kunnen. Toen ik net hieruit liep, zag ik Martijn nog met die shampoo te uh, Moet je eens luisteren, we kunnen wel iemand gaan beschuldigen, maar als we het niet zeker weten... Nee, maar ik heb het echt gezien. Ik wou hm. net naar de wc aan het poetsen, toen zag ik Martijn heen lopen. Toen hm. zag ik hem net iets pakken en toen, zag, en toen hoorde ik klik... Ja nou, ik... niet naar komen? Ja nou. Uh, ja hoor. Ja maar, hoe kan het maar zijn geweest? Maar ze zitten iets te beschuldigen wat ik helemaal niet weet. Oh, oké. Okay. Begrijp ik je echt niet? Dat begrijp ik ook niet. Ik <lacht> kan dit rustig zeggen. Anders dan we dat hij het is als hij echt druk wordt. Hmm. Maar jij bent nu ook een beetje druk. Ja maar, Termans, ik heb dit niet, niet gedaan. Ik kon er zelf. Jij What en ik kwamen. Jij was hier ook eerst, dus misschien heb jij het ook wel gedaan. Jongens, ik slam daar niet eens in de buurt, ik was gewoon bij mijn bed. Helemaal hier, hè? Ik klom omhoog, ik, ik zat gewoon in bed en wachtte naar gedurende de grap. En toen maakte ik een grapje. Wel een gemeen grapje eigenlijk. Oh ja, echt. En toen moest ik tanden poetsen en toen kwam ik weer terug en is het zo. Iedereen kan zijn zegje doen en daarmee is het klaar. De jongens doen een pyjama aan en gaan samen slapen. Met zo'n kalender maar een, om af te tellen, aftelkalender. Kevin zegt dat je moet slapen omdat de tijd dan sneller gaat. En hoe voel jij lekker bij. Ogen open, ogen toe en weer is er acht uur voorbij. Ik voel me daar altijd alleen. Ik voel me daar niet oud bij, alleen maar een beetje alleen soms. Maar voor de rest niet veel. Als ik hem vraag of hij vroeger naar huis wil, schudt hij van nee. Je moet gewoon je heimwee verbergen. Als je apen in een eentje hebt, dan zijn ze doodongelukkig. Je moet dan nog heel goed nadenken ja. om niet te huilen of wel te huilen. Ze, ze kennen anderen, dus ze kunnen anderen ook echt missen. Ik dacht heel goed na. Toen begon ik een heel klein beetje te huilen. Maar het was al snel voorbij, want ik had niet eens gehuild. En dat heb ik ook eh, onder andere in het wild gezien... van een eh, vrouwtje wat haar kind kwijt geraakt. Die liep toen eh, ruim een dag, anderhalve dag... Echt maar contactroepjes te maken op zoek naar haar kind. Dus zij dus miste echt haar kind. Je moet hier gewoon een paar dagjes blijven en dan win je er wel... Uh... Nog twee dagjes slapen. Dan gaan we weer weg. Ik vind het hier leuker. Thuis doen we alleen maar saaie dingen. Bij apen is het zo dat je uh, relaties van groepen bij moet kunnen houden. Het idee is ook dat, uh, het is een belangrijke veronderstelling, dat apen relatief slim zijn omdat ze zulke complex sociaal gedrag hebben. En dat moeten ze bij kunnen houden. En er is ook een relatie tussen hoe groot een sociale groep is en hoe relatief groot hersenen zijn. Wat gezien wordt als hoe relatief slim ze zijn. Alleen er zit dus een een maxima aan wat je kan hebben. En er heeft één iemand, Robin Dunbar, heeft eraan gerekend. En uh, die zegt dat er gewoon maxima zijn... aan wat dieren qua uh, verstandelijke vermogens kunnen bevatten. Hoeveel relaties ze kunnen bevatten. Ik vraag me af of er grenzen zijn aan een groep. We zijn sociale dieren. Maar wanneer stopt het? Bij uh, bavianen bijvoorbeeld komt hij volgens mij iets op uh, 60 dieren. Dat is het maximum wat ze kunnen hebben. Als het meer wordt... Dan, dan klappen groepen en dan worden het twee. En dat zie je inderdaad. Er zit een soort maximum aan de groepsgrootte. En wat hij ook heeft verondersteld aan de hand van groepsgrootte is dat mensen een maximale groepsgrootte hebben. En dat is wat uh, hij als uh, het, het aantal 150 heeft genoemd. Met 150 individuen kan je de relaties bijhouden. Wordt het meer, dan wordt het te lastig en dan splitsen groepen op. Beeld je een aap in. Hij draagt een groene muts en rookt een pijp. Zijn naam is Twan en je mag zelf een persoonlijkheid verzinnen. Je toont hem je huis, gaat op reis. Stel je nu voor hoe verdrietig je zou zijn als Twan sterft. Beeld je nu vier apen in. Valentijn, Tristan, Sam en Stef. Je verzint voor elk van hen een verschillende persoonlijkheid. De ene kan stil zijn, de ander onbeschoft, maar elk zijn ze jouw persoonlijke vriend. Beeld je nu honderd apen in. En wat je ziet is een zee anonieme dieren. En ook al is elk van hen evenveel aap als Twan, toch zal je niet langer verdrietig zijn als één van hen sterft. Vriend! Vriend! Ik ben je een vriend. Wel. Zo toch. Ik heb ja mijn kleur van mee gooien? ja. Ja, ja, ja, ja, Shit, ik heb nog maar twee paar sokken voor twee dagen. Ja, donderdag en vrijdag. <coughs> oh. Wie toch? Hè? Huh? Als we met te veel zijn, dan lukt het niet. Daarvoor zijn onze hersenen te klein. Ik kijk naar boven en zie een zwerm vogels overvliegen. Die gingen echt zaders maken. Ze gingen zweefvliegen en ze landen net zoals een parachute neer. Ze zijn met meer dan 150 en het lukt ze verbazend goed. Zijn ze slimmer dan wij of trekken ze zich gewoon weinig aan van beperkingen? Die dieren zijn geboren met een, ze hebben een aangeboren neiging om in een groep te willen zijn. Ze zijn gewoon aangetrokken tot anderen. Dus ze blijven bij elkaar. Ze hebben allemaal die neiging. Vogels vermen samen en vissen vormen een school. Mijn naam is Charlotte Himmerijk. Ik ben hoogleraar in de zelforganisatie van sociale systemen aan de Universiteit van Groningen in Nederland. Simpelweg omdat ze zo in elkaar zitten. Er is geen leider, niet in een visschool, niet in een vogelgroep. Er is geen hiërarchie in de school. Dus er is geen organisatie in visscholen. Maar het is wel zo dat bijvoorbeeld als bepaalde dieren ziek zouden zijn... en de school gaat op een bepaalde snelheid, de normale kruissnelheid... dan zullen die zieke dieren wel uh, achteraan beland zijn, zoals jij zegt. Maar dat komt omdat ze niet mee kunnen komen. Het is niet zo dat er iemand de kneusjes naar achteren gooit. Er is dus geen leider die het even organiseert. Dus degene die vooraan zit, echt helemaal aan het front van de school... die blijken daar één seconde te zitten. De gemiddelde leader time, gemeten in echte scholen... en ook toevallig wat wij in ons model vinden, is één seconde vooraan. En dan komt er weer een ander. Er is een constante rotatie, een soort van peloton bij het wielrennen. En net als topsporters zijn ze allesbehalve trouw aan hun club. Vaak zijn, kennen de individuen elkaar ook nauwelijks... En ze wisselen echt heel veel van school. het is dus echt een beetje een dynamiek van bij elkaar komen, uit elkaar gaan, bij elkaar komen, uit elkaar gaan. En misschien in bepaalde vissoorten is het zo dat bepaalde dieren wat langer bij elkaar zitten. Maar het is ook nog onduidelijk in hoeverre ze ze echt elkaar herkennen. Misschien op grond van geur. Dus nee, je moet, dat moet je toch meer zien als aggregaten of als, zoals bij hoefdieren. Dat ze, niet zoals bij apen dat ze elkaar kennen en leven lang bij elkaar in groepen zitten. In de Kaspische Zee zijn scholen mul waargenomen van wel 100 kilometer lang. En in de Atlantische Oceaan zijn er scholen haring van wel 5 kubieke kilometer. Goed voor zo'n 3 miljard vissen. Een 3 met 9 nullen. Maar ze hebben geen besef van wie er verder nog meezwemt. De groep is voor hen niks meer dan een vehikel. Geen van die vissen of die vogels is. Bekend met wat voor vorm het geheel heeft, hoe groot het geheel heeft. Dat niet. Ze zwemmen gewoon graag naast iemand, en omdat ze dat allemaal doen, vormen ze als vanzelf een school zonder dat iemand dat hoeft te organiseren. Ben jij nou al aangekleed? Ja, ik heb nog een onderbroek aan. Ja, ga je nou even heel rap aankleden, Wesley. Oké, okay, dankjewel. Ik Dankjewel. Te... wel van mij. op veel tot morgen. Anika, hey, de beer op bank. Hey, ah. kan je die knuffel geven, Abouli? Hey, Ruben, Rub, Doven, Jacob, Nello kan hij slapen? Hey, hey, hey, je mag heel wakker. Ja, hè? Ja. Tot middag. Ja, maar ik zit nu, is het al middag? Ja! We zijn net wakker. Is het al op middag? Ja! Boem, boem, boem, boem, boem. Ben je aangekeken? Bah! Nee. We hebben een half uurtje de tijd om dit alles te doen. Oh, hoe een half minuten zijn er al voorbij. Nou, ik zal even kijken. En voor een een half, half, half, half, en half. En voor een half uurtje. Misschien zijn we wel eens eerst klaar. Een ja. voor een half uurtje. Nou, want we moeten heel snel opruimen. Daar om 8 uur gaan we eten buiten. Ja. Want om 9 uur komen de schoonmakers. En dan gaan ze één kantje van, van het gebouw gaan ze al schoonmaken. Ja. En ze dan en proberen we met z'n allen het hele huis schoon te maken. De eigenaar, de boer komt weer schoonmaken. Ja, hoe weet dat? En waar moeten wij dat aan? Gewoon lekker buitenspelen. Wij zijn uh, geprogrammeerd. Voor ons is het uiterst belangrijk om met, met andere mensen dingen samen te doen. Als je met niemand zou interacteren, alleen zo een paar keer in je tijdens je jeugd en daarna maar een paar keer in je leven, zo eens per jaar. Ik denk dat uh, eigenlijk bijna niemand erbij kan functioneren. In de Verenigde Staten heb je uh, gevangenissen, die heten Supermax Prisons. Die zijn erop gericht om mensen voorkomen te isoleren van hun omgeving. Dus die gevangenen die hebben geen contact meer met elkaar. En die hebben ook geen contact meer met de bewakers. En daar vind je enorme slechte gezondheidstoestand. Geestelijke gezondheid, ook lichamelijke toestand, gezondheidstoestand je uh, vindt bijvoorbeeld een veel hoger percentage van mensen... die zichzelf gaat snijden en, en, en dat soort gedrag gaat vertonen. Die mensen die missen het gevoel dat ze bestaan. Dat is een van de dingen waar ze aan lijden. Dus dat, dat is iets heel wezenlijks voor ons. Iets heel uh, uh, uh, ja, essentieels in ons leven... En eh, als je dus geen toegang meer hebt tot de kennis van anderen, je kunt niet meer met anderen praten, je, je leest geen kranten meer, je luistert geen radio meer, ja, dan mis je eh, voor je gevoel eh, een heleboel. En dat, dat, ook dat geeft een ontheemd gevoel. Een, een, een, een ontevreden gedachte dat jij losstaat van je omgeving. En dan voel je je ook eh, ja, een beetje wezenloos. Wij vinden het gewoon heel prettig om uh, andere mensen te zien en te spreken. Als je zieke huispatiënten vraagt, wilt u een privékamer of wilt u een kamer samen met anderen? Dan was het vroeger zo dat je moest betalen voor een privékamer. Dat was exclusief en dat was, dat was uh, uh, uh, uh, uh, netjes, zeg maar. Dus mensen, mensen die eerste klas waren, die lagen alleen. Maar het blijkt dat alleen leggen helemaal niet goed is voor de voor het herstel van de patiënt. Je kunt maar beter samen met anderen op een zaal leggen. En dan liefst met anderen die dezelfde operatie ondergaan. Want dan verloopt het, aan het herstel aantoonbaar sneller. Ik moest een omweg maken. Ik leerde over dieren om te beseffen dat ook ik een groepsdier ben. Ik ging op kamp... En besefte dat het fijn kan zijn om het ritme van de groep te volgen. En even bevrijd te zijn van de vrijheid. Ja. Maar, Lucas, je behoort nu ook tot een andere groep. En dat is namelijk de groep van radiodocumentairesmakers. Radiodocumentairemakers, moet ik eigenlijk zeggen. Op kamp werd gemaakt door Lucas de Rijke. met dank aan Stichting De Petten... Zometeen gaan wij naar Rome, maar eerst nog even die Lucas de Rijken. Het was dus zijn debuut in Holland ook Radio. Of nou niet, niet helemaal, eigenlijk niet helemaal. Want vorig jaar heeft Lucas namelijk de NTR Radioprijs gewonnen. Althans één van de NTR Radioprijzen met zijn documentaire De Horizon van het Helal. En dit jaar gaan er weer uh, radioprijzen uitgereikt worden. Twee en een publieksprijs. En alle radiodocumentaires staan al op de site van de Radioprijs alle nominaties daarvoor. Dat is uh, radioprijs. At... Nee, nee, nee. Radioprijs.ntr.nl Radioprijs.ntr.nl Daar staan alle nominaties op. U kunt dan ook stemmen op uw favoriete nominatie. Hele maand augustus gaan wij dat hier uitzenden. Er is al een jury gevormd ook die dat gaat beoordelen. Ik ben daar ook weer voor gevraagd. En ik... Zal dat ook doen? Ja, natuurlijk uiteraard. En eh, begin september worden zal de prijzen worden dan uitgereikt. En dat gaat hier ook live op Radio 1 gebeuren. Wij gaan naar Rome. In Rome woont Angelo van Schaik. En hij loopt in een drieluik aan de hand van een boek van Godfried Boman's door Rome. Dat deed hij met eh, voormalig NOS-correspondente Andrea Vrede, zij is thans gids te Rome. Vorige week deed hij dat met priester Antoine Baudard, En deze week doet hij dat met de voorvechter voor zwerversrechten, Luigi Migiani. Wij gaan luisteren naar aflevering 3 van het Rome van Godfried Bomans.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 Dit is de tunnel van Terminal Gianicolo die eigenlijk Sint-Pieter verbindt met het Stazione San Pietro. En in deze tunnel protesteert Luigi Migiani elke dag in stilte tegen wat hij noemt de ergste straf die er is, sociale uitsluiting. In deze tunnel raakt de pracht van het Vaticaan de keerzijde van Rome.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 ...questa mia non è una protesta, è una missione. Sto dicendo ama ah, il prossimo tuo come te stesso. E nello stesso tempo è un progetto alfanumerico... È ...tutto basato sui numeri, è matematico quello che sto facendo. Luigi Migiani is um, 67 jaar, un ingenieur... ...en un zwerver. Maar als je hem zo ziet zitten, dan zou je niet zeggen dat hij een zwerver was. Hij heeft bruine gepoetste schoenen aan, een donkerblauwe krijtstreep broek... een donkerblauw jasje, een iets lichter blauw, dus ton sur ton, overhemd... en daarop een roze, een roze stropdas met blauw, een blauw werkje. Keurig in het pak en hij zit te schrijven. Hij is keurig geschoren, hij stinkt niet, hij heeft geen lange baard... Hij heeft geen lange haren. Hij zit te schrijven. Te schrijven over wat hem in dit leven is overkomen. Wie in Rome in die tijd geleefd had... had niet veel van het christendom gezien. Bijna niets. Het zat onder de grond. Net als een plant die nog niet boven de aarde komt... waren de woorden van het evangelie alleen maar wortel. De bloem moest nog komen. De auto van Luigi staat ja, op een, uh, een bultje eigenlijk. En dan loop ik langs de Aureliaanse muren. Daar loop ik dus nu ook over Romeinse kinderkopjes. En daar staat dan de auto van Luigi... En dat is een donkerblauwe Alfa 164. Inmiddels rijdt hij niet meer, want de auto is gesaboteerd. Ze hebben suiker en ze benzine tank gegooid. Ze hebben uh, achterruitjes ingeslagen. Nu gaat hij dus laten zien wat er allemaal overal in zit. Achter, de achterklep gaat open. En daar, zit dan, daar zijn flessen met water en broodjes en wat te eten chips en een heleboel dossiers. Cosa cosa zijn. sono tutti tutte cartelline dei miei iscritti che io uso perché scrivo sempre delle definizioni nuove, no? De dossiers die ik hier zie die zijn uh, dat is een, dat is een verzameling van al die wat hij geschreven heeft in de loop der jaren. Alles wat hij nodig heeft zit hierin. Ja, eigenlijk heb je niet meer nodig een om 1164 om in te wonen. Maar die fact, già detto qualcuno. Io sono sotto tra virgolette invidiato, dico sei fortunato che tu c'hai la macchina, no? Het Sint-Pietersplein is misschien wel het machtigste plein van de wereld. Een conceptie van Bernini die deze zuilen hangen. In een reusachtige omarming naar voren heeft gestuurd. De bedoeling van Bernini was dat hierdoor de wereld omhelst zou worden. Dat de kerk open stond. Eerst een bedelaar komen we al tegen. En Luigi. Luigi, ondanks dat hij zelf op straat woont, geeft dus wel aan mensen die uh, bedelen. Hij zelf accepteert geen geld. In de tijd van Godfried Boomans sliepen de zwervers onder de bruggen van de Tiber. En in het Colosseum, wat toen nog open was waar je normaal gesproken naar binnen kon maar nu liggen de meeste mensen verspreid door de hele stad in parkjes op het centrale station Termini voor de Sint-Pieter in de, de die grote wijde straten via de la conciliatione onder, elke, onder elk dus zeg maar de zuilengalerijen, hier zijn buiten het Sint-Pietersplein in het portiek, de zuilengalerij, aan het einde van de Via, della komt vlak voor de Sint-Pieter. Daar slapen op dit moment 1, 2, 3, 4, 5, 6 mensen. En, uh, mensen die Luigi goed kennen. Maar sempre qua, kwijt, così. Prima oh. lavoravo. En dan was hij met sinistra. Die man liet, uh, liet mij zijn, uh, zijn schouder zien. En die was volledig uh, dik en uit de kom of weet ik veel wat. En dus een gebeurde op het werk en hij werkte daar zwart. En hij zegt, ja, uh, op het moment dat er zoiets gebeurt dan verdwijnt iedereen. En dan kennen ze je ineens niet meer en is het gelijk afgelopen. Het contrast kan bijna niet groter... Nou, Nog geen 100 meter van de Sint-Pieter, de grootste kerk ter wereld. De rijkste kerkel orga kerkelijke organisatie ter wereld. En mensen liggen op straat, leven op straat. Hij heeft het ook wel gedacht. Ja, de, het centrum van de christelijke wereld is hier... ...op een steenworp afstand en, en liggen mensen op straat dood te gaan. Zeg maar, ik wil niet in, dat, in die strijd terechtkomen. Ik, ik zeg altijd, ik ben voor iedereen en tegen niemand. Um, um, um, um, je houdt van je naasten zoals je jezelf lief hebt. En dat is mijn uitgangspunt. En ik wil alleen maar proberen de situatie van mensen te verbeteren. Um, de situatie van mensen te verbeteren, en dat is waar het mee begonnen is en waarmee het ook zal eindigen, waarmee ik zelf zal eindigen. 2000 jaar geleden is het water uit de rots geslagen door een hand. En het lijkt wel of al die fonteinen in Europa verstopt zijn. Maar dadelijk kan er weer een hand verschijnen. Die, die blaire en dat vuil waardoor de opening verborgen is, opzij schuift. En opnieuw die straal, triomfantelijk de lucht injaagt. Het Rome van Godfried Bowmans. Het werd gemaakt door Angelo van Schaik. Mocht u de andere twee afleveringen gemist hebben... en die nog zou willen horen... dat kan uiteraard via onze site www.hollanddoc.nl radio. En op die site www.hollanddoc.nl slash radio kunt u ook een abonnement nemen op de Bijlopast. De Bijlopast is onze nieuwsbrief en ik maak wekelijks gewag van wat wij gaan doen. En ik doe interessante kijk- en luistertips. Volgende week, dan wordt het heel anders. Dan wordt het namelijk niet de vertrouwde zondag. Nee, nee. Volgende week zondag op deze tijd kaart men na over de honderdste Tour de France... De, de laatste etappe vindt dan plaats. Ik weet niet of die dan al afgelopen is om negen uur. Dat, ja, dat zal toch wel eens een keer. Dan kaart men na. Maar zaterdagavond zijn wij er tussen zeven en acht. Zeven en acht. Met een documentaire uitgeprocedeerd tussen wal en schip. Tien jaar geleden vluchtte Younis Osman van Somalië naar Nederland. Hij is al jaren uitgeprocedeerd. En de hoop op een verblijfsvergunning houdt hem op de been. Hij heeft lang over straat gezworven in Groningen, tot vorig jaar december. Toen vond hij onderdak met samen met honderd anderen in de vluchtkerk in Amsterdam. Maar die kerk is ontruimd en de vluchtelingen verblijven nu in een gekraakt flat in Amsterdam-West. Hij heeft nog steeds geen zicht op een verblijfsvergunning, Jonis, Maar hij laat de moed niet zakken. Rick Delhaas volgde Jonis een half jaar lang. En volgende week ook verliefd op voorlezen. Dit jaar is namelijk uitgeroepen tot jaar van het voorlezen. Het doel is iedereen aan het voorlezen te krijgen. Waarom moet dat eigenlijk precies? Nou, dat gaan wij dus volgende week zaterdag horen, luisteraars. Zaterdag. Zaterdag, 20 juli, tussen 7 en 8 uur desavonds Holland Dok Radio. Hier, zometeen, de sport. Daarvoor nog het journaal. En laten wij nu eens even luisteren naar Pi Peppino di Capri. Peppino di Capri, die het gaat hebben over melancholia. En zo verlaten wij de stad Rome. Dat volgende week luisteren. in september